Middernacht, het is zondag 11 maart, Renate Evers met het NOS Journaal. In Slowakije lijkt de linkse oppositie de grote winnaar te worden... van de parlementsverkiezingen. De Sociaaldemocratische Partij komt volgens de exit polls uit... op 37 tot 40 procent van de stemmen. Bij ruim 39 procent heeft de partij precies de helft van de parlementszetels. Er zijn vervroegde verkiezingen in Slowakije... omdat premier Radikova in het parlement geen steun had gekregen... voor uitbreiding van het Europese noodfonds. De oppositie wilde alleen akkoord gaan met uitbreiding van het fonds... als de regering daarna zou opstappen en verkiezingen zou uitschrijven. PVV-leider Wilders vindt de vergelijking van VVD-senator Schaap triest. Dat zei hij tegen het ANP. Schaap komt met een boek waarin hij schrijft dat de PVV een formule hanteert... die lijkt op de jaren 30 van de vorige eeuw. Wilders noemt het een ziekelijke vergelijking. In het boek schrijft de VVD-senator dat de PVV vijandbeelden creëert... om duidelijk te maken hoe het eigen bestaan wordt bedreigd. In Friesland zijn vijf mannen opgepakt... voor de ontvoering en mishandeling van een man uit Leeuwarden. Ze hadden een zakelijk conflict met het slachtoffer. Ze hielden hem woensdag korte tijd vast in zijn loods. Daar lagen spullen die de verdachte wilde terug hebben. Toen ze waren vertrokken kon de man door politie waarschuwen. In Velsen Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalrecyclingbedrijf. In het bedrijf ligt veel oud papier. De politie adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer verwacht dat het naplussen tot maandagochtend zal duren. In de eredivisie voetbal heeft Ado Den Haag na acht duels weer gewonnen. Het werd 2-0 tegen Herakles. Vitesse won met 3-1 van FC Groningen. En Heerenveen heeft Hekkersluiter Excelsior verslagen met 4-2. Het weer wisselend bewolkt en nevelig, minimaal rond 5 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar later ook zonnige periode En het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Luc Goede nacht allemaal. Ja... Geen Patrick, die, uh, die heeft een blessure. Daar gaan straks nog heel even kort over doorpraten. Ik zit een beetje te struinen hier door de, door de gangen van het College Hotel in Amsterdam. Want ik mocht het programma overnemen van Patrick. Hij zei, doe jij het maar. Dus ik ben, ik ben een beetje aan het kijken welke kant ik nou ook weer op moest. Want het is best wel groot en uh, de gangen zijn nogal hol. En normaal gesproken uh, ontvangt Patrick hier dus altijd een gast. en Gaat hij een uur mee praten en terugkijken op de afgelopen week. Uh, deze week is hier dus niet, dus mag ik een uur lang spreken met mijn gast hier in KA. Kijk, hier is het in kamer 108. En ze is al jaren het vrouwelijke gezicht van Studio Sports, mijn gast van vannacht. En sinds 1995 presenteert ze het sportprogramma en ook vandaag was ze weer te zien op televisie met het schaatsen. Misschien heb je het wel gezien. Hier in kamer 108 moet Dione de Graaf zitten. Ik ga eens even aankloppen. We hopen dat ze overdoet. <laughs> ik, <er> uh, <laughs> ik hoor er al iets zeggen. Kijk aan. Kijk. Na twaalfe bezoek. Dag. Heel gevaarlijk. Goedenavond. Goedenavond. Kom binnen, Luc. Dank je wel. Dank Deur weer dicht. Laten we doorlopen naar de uh, Het is mooi hier, joh. Of naar het bed. Of naar de. Nee, laten we dus. Nee, laten we. precies. Ja, Ik uh, zie hotelkamers, wat ik altijd meteen heel onrustig vond. Maar moet je kijken, het is echt. Moet je kijken, zeg ik dan ook voor radio. Dat is echt fantastisch. Dat is mooi, hè? En, maar uh, het is ook zo'n. Uh, met zo'n verhoging in de hotelkamer, vind ik altijd zo chic. Ja, ja ik, ben er één keer, ik ben er één keer eerder geweest. Uh, dat was. Uh, toen presenteerde uh, Patrick ook niet Dan mocht ik Charles Groenenhuizen interviewen. Ja. Yes. En uh, die was ook al onder de indruk. En ik ben ook telkens weer... denk ik denk van, oh ja, vette kamer. Heel vet. Heel, heel vet. erg Ben je een beetje tot rust gekomen al? Ja. Ja? Ja. ja? Was het Jawel. een lange dag? Ja, het Nou, nee, het viel reuze mee. Ik was al om, um, laten we zeggen, half zeven klaar. Dus uh, toen ben ik naar huis gereden. mijn vriend een heerlijk maaltje gekookt. Oh, fijn. Ik kon <laughs> gewoon aanschuiven. Ik kon gewoon aanschuiven. Nee. Toen hebben we nog even de soprano's gekeken, een deel. En, um, Voetbal. Ja. En toen ben ik voetbal. op mijn fietsje gestapt. heb ook nog in voetbal gekeken. Voetbal gekeken. Oh, ja. Op mijn fietsje gestapt. En dan kan ik vanuit deze kamer ook kijken of die er nog staat. Ja. De hele ja. tijd. Hé, hey, die, uh, die soprano's. Ja. Ik uh, zat vandaag dus al een beetje te googelen op je naam. Ja. En uh, nou, dan, dan een van de dingen die dan omhoog kon poppen is over de Soprano's. Want Jonathan Graaf begrijpt de Soprano's niet, heb je ooit gezegd. Fantastisch, joh, dat internet. Ja, echt geweldig. Volgens mij was het jaar geleden. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, dit dit was. Is heel, nee dat is helemaal niet lang geleden. Nee? Want, uh, uh, maar het is echt zo fantastisch hoe dat alweer volledig uit zijn verband <laughs> ja. wordt gehaald. En dan lijkt ik net in ieder geval een of andere idioot die dat niet begrijpt. Maar ik had verteld aan die journalist. Ik wilde heel graag De Sopranos kijken... omdat mijn collega's dat allemaal helemaal geweldig vonden. Maar wat ik steeds deed, was hem aanzetten... op het moment dat ik eigenlijk heel moe was en in bed lag... en ja. dacht nog even televisie kijken. Nou, en dan viel ik in slaap. En dan dacht ik de volgende dag... nou, dan ga ik nu naar uh, uh, de tweede aflevering. En dan dacht ik, hè, maar hoe was dat nou ook weer? Dat heb ik eigenlijk gisteren helemaal niet meer meegekregen. Maar ik heb precies hetzelfde. Dus ik moest weer even terug. Ja, maar het is ook zo, ik vind... Het is zo'n trage serie. Ja, maar nu. Oh ja, ben je om? Ik ben ja volledig. Ja, al, ik, we doen het rustig aan. Mm -hmm. uh, maar uh, laten we zeggen, zo gemiddeld één uh, aflevering per dag. Soms oh, twee. Dat, best veel, want het is een lange afleveringen. Ja, en, uh, maar ik ben echt helemaal. Ik kan echt zo verslaafd eraan raken. Ja, want dus je was ik... ook al verslaafd aan Dexter. Ja, echt. Bij ook die, die, die serie-moordenaar-serie. Ja, ik, uh, was serie. vroeger, ik ben nooit van de series geweest. Behalve Dallas, yeah. natuurlijk. <laughs> ja. Mocht ik niet kijken, dus dat deed ik dan stiekem. Uh, maar uh, nu ben ik daar... van uh, Met dvd's vind ik dat zo lekker. Ja. Want ik blijf er niet voor thuis. Wel maar, dvd's, niet ja. downloaden. Nee, gewoon op mijn eigen tempo dvd's, ja. Ik ja, vind ja. het toch nog wel leuk. Lekker. En vanmorgen moest je dus, uh, moest je dus werken. Hoe, hoe gaat zoiets? Je, je, je, nou, je staat op, je gaat naar je werk, dat begrijp ik ook wel. Maar dan, uh, dan kom je aan bij Studio Sport? Ja, nou in dit geval... Uh, soms kun je ook je werk gewoon thuis bekijken. Dat is op zich ja. best grappig aan, uh, aan deze baan. Uh, maar in dit geval uh, zenden we de wereldbeker nu niet live uit. Morgen wel, maar niet de eerste twee dagen. Dus dan kun je het op, via internet bekijken. Um, alleen dat werkte bij mij niet. Dus ik ben al vrij vroeg naar Hilversum gegaan... om gewoon alles uh, wat binnenkomt al te zien. Ja. En, um, Want je moet alles zien natuurlijk. Als moet je, het, alles zien. je moet ja. wel alles weten ja. uiteindelijk. Ja. Ja. En, uh, dus ik heb de wedstrijden zitten kijken... samen met de eindredacteur teksten gemaakt... En uh, de reacties afgewacht van de schaatsers. En, uh, en daar weer teksten bij gemaakt. En de meeste teksten worden dan ook nog op het allerlaatste moment gemaakt. Omdat alle reacties pas heel laat binnenkomen. Ja. Dus je bent eigenlijk, terwijl de uitzending bezig is, ben je nog uh, aan het bedenken. Hoe ga ik daarheen praten? Hoe zal ik dat doen? Dat is eigenlijk de leukste uitzending. <laughs> en uh, nou, volgens mij is dat vandaag best goed gegaan. Ja? ja, want hoe doe je dat dan? Ga je dan... Uh, ga je dan meteen evalueren na afloop? Dan is zes uur klaar en dan Nee, op... eigenlijk niet. Weet je, dat is eigenlijk best wel erg... maar er is heel weinig tijd om te evalueren. Want wat we dan doen is, uh, dan pakken we snel ons boeltje... dan zit eigenlijk de volgende ploeg er alweer voor uh, het sport, voetbal. Ja, en, ja. Uh, en na het voetbal hebben we nog een uh, reguliere uitzending. Dus dan komen de mensen daarvoor binnen. Um, dus het dat gaat eigenlijk altijd maar door. Ja, Dus je kunt nooit eens een keertje denken van... Oh, hoe heb ik het eigenlijk gedaan deze aflevering? Nou, ik, doe dat, ik doe dat zelf wel, maar dan wel bij wat grotere uitzendingen. Dus bijvoorbeeld bij het schaatsen. Mm -hmm. um, dat doe ik wel. Ik bedoel het schaatsen in Tialf of in oh, ja, ja. een uh, ander stadion uh, in de wereld. Om eens te kijken hoe dat is gegaan. Dat vind ik heel goed om daar terug te kijken. Kun je een beetje goed naar jezelf nee. kijken? Nee? nee. Want dan, waar let je dan op? Oh, ik zie... Uh... <laughs> ik weet niet, ik dacht dat het ooit ging wennen, maar dat is niet zo. Ja. Ik ben nu vanaf 95 op tv en ik vind het nog steeds vreselijk. Je kan, niet naar je, je kan eigenlijk niet, niet goed naar nee, jezelf ik kijken? Nee, ik doe het, maar ik probeer dan heel zakelijk, heel zakelijk te kijken. Gelukkig <laughs> weet ik heel goed, uh, ik weet zelf wel altijd heel goed... wat ik niet goed heb gedaan en in welke valkuil ik ben getrapt. Um, dus de noodzaak om elke uitzending terug te kijken is er niet... Ja. Uh, en ik doe het ook liever niet. Je had vroeger ook, um, die, uh, dat noemden wij de nachtcarousel. Dus dat oh ja, de herhalingblok. En dan uh, kwam, je thuis, kwam ik thuis en dan uh, dacht ik, nou, hè, lekker even nog uh, wat andere televisie. En dan, oh, dan kwam ik zelf weer langs. dacht ik, oh nee. Oh. Meteen zappen, zappen natuurlijk. Zappen, weg. <laughs> ja. uh, Patrick uh, die zou dit programma eigenlijk moeten presenteren. Het is jammer dat hij er niet is natuurlijk voor jou. Want ja, heel. Patrick, ja, tuurlijk, heel Ach, graag gesprekend. Hij, dus hij heeft dus een blessure. Ja. Achilles. Mm -hmm. Hoe erg is dat met jouw uh, kennis? Nou ja, dat is, uh, volgens mij is dat he voornamelijk heel pijnlijk. En volgens mij duurt het ook best lang. Ja, het is wel echt vervelend, vervelend iets, Patrick, hè? sorry. Typische, typische sportblessure is het ook wel, ja, natuurlijk. Ja, het uh, ook een enorme sporter, toch, Patrick? Ja... Een enorme ja. sporter. Ja. Uh, <laughs> uh, hoe hebben we het gedaan vandaag in, in, in, uh, op sportgebied? Want jij hebt het natuurlijk allemaal al gevolgd. Ja, uh, op schaatsgebied heb ik het uh, heel uh, nauwgezet gevoegd. Het is heel jammer dat Irene wist, uh, oh, uh, ziek ja, ja. is afgehaakt. Maar wij zaten, het is wel, eigenlijk een lastige wedstrijd nu in Berlijn. Want het gaat om wereldbekers. Maar eigenlijk gaat het ook om je plaatsen voor de wereldkampioenschappen per afstand. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook wel een beetje naar verlang. Uh, het is een beetje gek, want het is heel laat in maart. Dus misschien is het over twee weken, 22 maart begint het. Is het uh, volle lente, weer. ja. <laughs> um, maar het is zo'n lekker toernooi, omdat het, het is wie het, eerste, wie het snelst is, heeft gewoon een gouden medaille. Ja, lekker makkelijk eigenlijk. Ja, nou ja, dat klinkt heel simpel. Maar uh, met al deze toernooien en alle kwalificaties... is het niet meer zo heel simpel. Dus het is ook best wel wat rekenen ja, en zo. Ja, ja. En ik vind het... Wij zitten er helemaal in. En ik vind het wel altijd een kunst om te kijken... Uh, dat, dat, zo je teksten te maken... dat kijkers ook nog weten waar je het over hebt. Ja, en er was een, je had een jongen gewonnen, zag ik. Michel Mulder. Mulder ik heb nog gehoord, ja zeker Ik nooit verhoord Ja, de broertjes. Ronald en Michel Mulder. Ja, dat had ik eigenlijk ja, moeten sneller. kennen. Ja. Ah, Michel wordt getraind door uh, Gerard van Velden. Die ken je nou wel uit. Ja, natuurlijk. Ja. Die Olympische Spelen. Ja, en uh, ja, die, ik vind dat altijd toch wel weer heel mooi. Die vreugde is uh, zo leuk om te zien. Dat blijf ik ook dat blijf ik leuk vinden. Ja. Zo'n jongen die dat niet verwacht. Die wint op de 500 meter. De 500 vreugde. meter. En, en uh, daarbij uh, toch de grootte van deze aarde verslaat. Dat ja. vind ik zo mooi. Ja? ja, daar krijg ik nog steeds kipvel van, dus ik denk dan altijd... Hoe zit je dan in die studio? Als je, want dan, dan, dan, dan wordt het uitgezonden, dus, maar dan zit jij wel te kijken, toch, neem ik aan? Ja, ja zeker, ja. Maar het is dan zo'n grote studio, een beetje ja, uh, Nou ja, wij zitten uh, nou, op de redactie, we hebben een hele grote redactie met alles bij elkaar. Hè. Dus uh, radio zit erbij, internet zit erbij, teletext en televisie. Uh, en uh, het is vaak erg druk. En uh, het is altijd heel grappig, want iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Yeah. Dus je hoort uh, best wel vaak dan ineens geschreeuw voor een scherm. <laughs> dat je denkt, wacht heel even, wat gebeurt, wat gebeurt waar? Yeah. <laughs> um, en ik uh, kan dat ook. Ik kan enorm schreeuwen ineens. Ja. Yeah. Oh, maar ook schelden ook? Eh uh, daar probeer ik me wel een beetje in te houden. Want ik zou me kunnen voorstellen dat ook al, ook al ben je je hele leven met sport bezig, wat jij toch bent, je ja. uh, leven ja. draait grotendeels om sport, dat je dan nogal bij een goede voetbalwedstrijd ofzo, of zo, bij een spannende schaatswedstrijd, je toch even, Oh nee! Ja, ja, ja. ja dat kan ja, goed, ik dat kan ja. ook wel. Ja. Ik probeer me wel in te houden qua uh, vloeken. <laughs> Dat past niet bij mij. Tuurlijk niet. <laughs> uh, maar ik ben wel hier. Ik kan ontzettend fanatiek zijn. Mm. Ik kan me voor de televisie. Dat is altijd rare geweest bij mij. Ik kan me voor de tv helemaal laten gaan. Ik bedoel, dus als ik zelf televisie kijk, yeah. uh, wat ik dus vroeger niet zo heel erg had, als ik zelf op het veld stond, of yeah. als ik zelf aan tennis was dan voornamelijk. Had ik dat helemaal niet zo? Was ik helemaal niet zo fanatiek. Dus je bent maar, meer fanatiek voor andere mensen. Ik eigenlijk. ben heel fanatiek voor anderen. Ja. En ik probeer misschien, is dat ook wel een beetje in mijn werk, dat je uh, mensen al vanaf het begin af aan volgt. Dus dat je weet. Uh, wat ze hebben meegemaakt... of uh, tegen welke vervelende zaken ze zijn aangelopen... blessures of soms ook wat ze privé hebben meegemaakt... dat je het iemand ook zo... Ja, er ja. komt een ontzettende gunfactor bij kijken. Dat heb ik ook Omdat wel heel Omdat jij dat natuurlijk wel beter weet... dan, uh, dan de gemiddelde kijker waarschijnlijk, uh, ja. uh, de achtergrond soms, soms wel, ja. ja, ja. Soms wel. Uh, de, de, voor de rest, de, de sportweek was wel was vrij interessant. Bijvoorbeeld met Messi of zo. Is dat nog iets waar je dan ook naar uh, ja, uh, kijkt en ik, van kan ja, genieten? Ja, daar heb ik echt kippen wel. Ja? Ja. Ja, wij zaten thuis ook live te kijken. En dan is het echt... Uh... Mijn vriend zegt wel eens... Ik, ik, wat zeg ik nou ook altijd weer? ehm um... Ik geloof dat ik, als hij aan de bal is, dan, dan roep ik altijd... En nu, boem, Of zoiets <lacht> zeg ik dan. Nou, ik weet het zelf niet precies, maar ja. hij moest heel hard op mij lachen. Okay. Ik dat heb je vijf keer gezegd dan. Ik, kan, uh, ik, kan, uh, ja, ik heb heel hard geschreeuwd. Ik vind dat zo mooi om te zien. Het ja. gevoel wat hij erin legt. Ja. Want het waren vijf doelpunten. En dan, uh, maar dat is, dat, mensen zeggen al is dat kunst? Ja. Is het kunst. Is het, is het al kunst? Ja, hij zo doet? zie ik het soms wel, ja. ja. Ook kunst. Ja. Ook oh, kunst. En ja. het is ook gewoon sport natuurlijk. Ja. Ja. Jij uh, je, je had het heel even over je, over je vriend. die ja. uh, dat, is ook, dat is ook een flinke sportliefhebber geloof ja. ik. Hè? enorm. Uh, ja, wielren Formule 1 geloof ik ook. Hij, uh, uh, ja, uh, dat doet hij niet zelf hoor. Oh, nee, nee, nee, hij wielren, ook wel Maar grote interesse. Ja. Uh, zitten jullie thuis ook met elkaar? Uh, want dan kom je thuis vandaag. Ja. Heb je het hele dag over sport gehad. Kom je thuis? Ja, ik zal even, om heel veel misverstanden te voorkomen... wij hebben het niet alleen over sport thuis. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. We hebben het over heel veel, hele belangrijke zaken. Maar het is toch ook, ja, dat is ook maar afwachten. Dat weet je ook niet. Wij zijn allebei hebben gedacht... oh jeetje, gaan we dan inderdaad alleen maar over sport praten? Nou, dat klopt dus niet. Nee. Maar uh, ja, ons werk is sport, dus... Uh, als we over ons werk praten, komen uh, ook uh, topsporters uh, uh, te sprake. En um, dus we hebben het er meer over, denk ik, dan in uh, gemiddeld gezin. Ja. Maar ik vind het niet zo erg. Vind nee, je het nog steeds wel leuk? Nou ja, kijk, het is, weet je waar je, uh, dat merk ik wel, waar je veel waar ik veel tegenaan hik, is uh, dat heb ik eigenlijk, uh, laten we zeggen, mijn mijn hele carrière, ja. <laughs> dat klinkt als een moeilijk woord, maar goed. Je hebt er toch één? <laughs> ja, ik heb er blijkbaar één. Uh, uh, loop ik daar wel tegen aan dat, dat ik het gevoel heb... maar misschien zit dat inmiddels ook in mij... Uh, dat mensen dat niet zo serieus nemen. Dat vond ik vroeger heel erg. De sport? Hè? Ja, de sportjournalistiek. Ja. Toen ik, toen ik begon, uh, ook op de school voor journalistiek, werd dat totaal niet serieus genomen. Ik heb begrepen dat het nu op veel scholen voor journalistiek uh, ook al... Hey, dat kun je echt volgen, sportjournalistiek. Ja, met de vakken, dat nou, dat Ja, dat was bij ons... Uh, ze lachten me echt uit. Echt, Van, wat wil je daar dan? Want wanneer was dat? Hmm. Oh, pardon. Uh, uh, nee, dat uh, geeft niks. Uh, <lacht> ik ben nu 42, <lacht> dus ik zal het maar meteen zeggen. Dat was in, uh, boe, ik denk, 91 of zo. Uh, is ook al best wel lang geleden. Maar ja. uh, um, ja, ik wilde stage lopen bij Studiosport. En dat werd toen echt gezien als... Uh, er werd echt tegen mij gezegd... Nou, maar uh, je moet dan wel iets van sport weten. Dat ik dacht, ja, ik ben toch niet helemaal achterlijk. Nee, dat begrijp je zelf ook al natuurlijk. Ik wil niet bij Studiosport werken, maar ik weet er niks van. Ja. Um, nou, er werd een beetje moeilijk over gedaan. Uh, dat was misschien ook een vrouw bij sport. Dat zou ook kunnen. Mhm. Mm uh, en daarna heb ik toch heel vaak het gevoel gehad... dat uh, sportjournalistiek dan toch niet serieus genomen wordt. Wat ik nog steeds heel vreemd vind. Uh, en dat is het misschien ook wel. Dat ik dan bang ben dat mensen denken... oh, je ben thuis alleen maar over sport. Wat een yeah. ze sukkel zeg. Ja, nou ja. Terwijl dat echt belachelijk is. Maar vind je het dan nog, want, want, want sport is kennelijk uh, uh, je, je hobby... of in ieder geval praten over mm. sport, kijken naar sport... Uh, dat, dat is dat ons, is, dat, ons, ja, ons maar, hobby. Maar ook je werk geworden. Ja. Is het dan is het ook minder leuk geworden door de jaren heen? Nou, het is wel anders geworden. Ik kan me wel... Ik weet nog heel goed dat ik, uh, toen ik uh, heel jong was... En dan uh, was ik echt al weken dacht ik, oh, er komt een uh, wereldkampioenschap Schaatsen aan. Daar was ik echt al, al weken op school mee Verhuggen bezig. En zo. Oh, dat vond ik helemaal geweldig. Dat telde ik de dagen af. Nou, dat heb ik niet meer. Nee. Dat zou ik misschien niet heel erg <lacht> dat gezond een zijn. zijn <lacht> ook, ja. Er is wel wat veranderd. En ik ging, ik denk tot tien jaar geleden... ging ik eigenlijk elke vrije avond die ik had ik dat ik of naar een basketbalwedstrijd hier in Amsterdam ging... of ik ging naar het voetbal en dan veel naar Willem II. Dus dan ging ik naar Tilburg op zaterdagavond. Toen nog zaterdagavond. Ja, dat is nu altijd vrijdag. Misschien wel zelfs de donderdag. Uh, um, and, uh, dus dat, dat, uh, dat deed ik altijd en dat is ook minder geworden. Het is wel dat we nu het ook heel prettig vinden om thuis te zijn... en met vrienden af te spreken en niet altijd naar een sportwedstrijd te gaan. Maar dat is wel ook waar ik echt ontspan. Ja. Hoe, kan, hoe, wanneer, uh, uh, hoe is dat zo gekomen? Want uh, ja, mensen vinden sport leuk, ja. maar jij vond het al heel erg leuk. Ja, ik weet niet of het nou heel anders is dan bij heel veel andere mensen want ik zie ook wel bij vrienden die dat die dat die toch wel die belangstelling hebben maar ik weet ik weet eigenlijk niet zo heel goed wanneer het begonnen is ik ik weet niet beter mm -hmm. Uh, kijk, het begint als je jong bent heel simpel met... Uh, ik vond Liverpool een heel mooi shirtje hebben. Nou, toen was ik uh, vier of vijf. Dus ja, ik verder niet zo heel erg een idee achter. Nee. nee. Uh, wat wel dan geestig is, is dat het als, als klein meisje was ik daar wel al mee bezig. Uh, ik ging naar wedstrijden van... Ik woonde toen in Leusden. We gingen naar wedstrijden van, uh, van Amersfo SC Amersfoort. bestaat niet meer, maar... Ja, dat wilde ik dan graag met mijn verjaardag doen. Dat, is, dat vond ik toen doodnormaal. Nu ja. denk ik, oh, wat zielig voor ja. mijn vriendjes en vriendinnetjes. <laughs> Die moesten allemaal naar Amersfoort en <laughs> het eens gaan kijken. Ineens begreep ik ook waarom ik ineens dan rond mijn verjaardag... heel veel vriendjes had in plaats van vriendinnetjes. <laughs> uh, ja, mijn, mijn, uh, van mijn uh, vaders kwam. Mijn uh, oma was heel sportief misschien. En mijn ouders keken ook heel veel sport hoor. Ik ja. wil, daar heb ik het heel veel van meegekregen, maar... Dat uh, fanatisme weet ik eigenlijk niet. Nee. En uh, uh, nu ben je dus... Je bent presentator. Mm -hmm. Maar heb je het idee dat je dan nog... Um, echt veel met de sport zelf bezig bent? Want het is natuurlijk ook gewoon tv maken. Ja. En, en ook ondanks ja. dat het... Uh, serieuze journalistiek kan zijn... Ja, ook wel vermaak. Is het themen. ook? Dat is het ook. Dat is het zeker. Dat maakt het ook zo leuk natuurlijk. Ja. Uh, maar ik heb wel het idee... Ja, ik, ja, weet je wat het is? Het uh, presenteren, dat is namelijk het grappige. Eigenlijk ben ik natuurlijk een zondagskind wat dat betreft. Want ik hou enorm van sport. En het bleek ook dat ik enorm van televisie maken hou. Dus die twee dingen combineer ik gewoon elke dag. Mm -hmm. uh, nou is het wel zo dat niet elke uitzending even spannend is. En er zijn ook dagen. Kijk, nu praten we op een dag dat Parijs-Nice uh, bezig is. We praten over een wereldbekerfinale schaatsen. We praten over eredivisie voetbal. Uh, er is een WK shorttrack bezig. We hebben het over een wereldkampioenschap indoor atletiek. Er gebeurt van alles. Genoeg te doen. Yeah. Genoeg te doen. Er zijn ook dagen, Luc. Er gebeurt er helemaal niks. Nee. <laughs> Echt helemaal niks. We hebben wel eens... Uh, ja, dat is gewoon zoeken. Ja. Yeah. Ja, dan is het wat minder leuk. Die dagen hebben we ook... Maar ik vind ook televisie maken zeker dit soort uitzendingen als vanmiddag. Hè, dat je begint en dat er tien minuten vaststaat. En daarna zien we wel. Succes ermee. Ja. Uh, dat gaat heus wel in overleg. Maar je zit al in de studio. Kan, ja, je moet gewoon ongeveer weten waar het over gaat. En dan komt daar ook wel een tekst. Ja. Dat vind ik de leuk. Dat vind ik leuk. Dat is dus ook televisie maken wat een nou, belangrijke televisie is. maken ja. natuurlijk. Want dat is dat is ja. uh, dat, dat zou je ook kunnen doen bij bij NOS Nationaal gewoon. Ja. Bij, ik noem maar wat, noem maar gewoon een programma. Ja. Wat is je heb je een soort van doel wat je wat je wil bereiken met de sporters die je, die die je spreekt? Nou, dat is wel veranderd. Vroeger vond ik uh, dat Pietje van uh, club A naar club B uh, werd getransfereerd... vond ik uh, ongeveer het allerbelangrijkste wat op dat moment gebeurde. Dat is niet meer zo. Nee? Hoe kan dat dan? Dat ja, is niet dat is, uh, ook, ja, dat zie je ook wel in. Dat, uh, <laughs> er gebeurt een hoop in het leven. Ja. En uh, het is zeker niet het allerbelangrijkste. En ook op sportgebied vind ik dat niet meer het allerbelangrijkste. Ik, ik ga me veel meer... Ik ben veel meer bezig met wat sporters drijft. En dat klinkt ook wel een beetje als een cliché als ik dat nu zo hoor. Maar ik vind het wel, um, ik vind het wel echt heel mooi. Kijk, verlies, wat ik net zei met zo'n zo Michel Mulder. Ja, die dan, die dan plotseling wint. Ik bedoel, ja, voor ons is het dan misschien plotseling. Maar die gozer is natuurlijk ook al uh, vanaf uh, dat hij uh, zes is bezig... om dit uiteindelijk te bereiken. En die ja. weg daar naartoe, ja, dat vind ik geweldig. Maar ook... De weg die ineens stopt, die ophoudt omdat uh, door blessures of door geen motivatie meer. Waar, waar komt dat vandaan? Ja. Uh, of wat moeten ze allemaal, allemaal ontberen? Het is, het is allemaal niet, uh, daar ben ik wel achter gekomen. Hè. Het is allemaal leuk om naar te kijken en, uh, en je juicht hard. Ja. Maar de dag daarna zijn we het weer vergeten. Gaan we weer over tot de orde van de dag? En dan gaan die sporters weer verder. En kun je dat ook een beetje in, in, in de journaalse programma's die je, die je presenteert? Kun je dat een nou, beetje niet, niet, Zeker niet in allemaal. Kijk, in, in sportjournaals is dat heel erg moeilijk. Ja. Um, maar we hebben op zondag een uitzending uh, in de middag. Daar kan dat veel meer. Daar kunnen we ook gasten uitnodigen. Hebben we veel meer tijd om dingen te laten zien. En tegenwoordig zit de sport ook in nieuwzuur. nieuwsuur. En proberen we ook... Uh, wat meer sport op een andere manier te belichten. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel aardig. Soms is het ook alleen maar het laten zien... van wat er gebeurt tijdens een wedstrijd. Ja. Dus niet het hele jachtige van... oké, okay, wie is er nu? Uh, wie wint er nu goud? En, en, Muziek op de achtergrond, wie, die, mooi, laten zien. Ja, ja. gewoon uh, laten zien. Ook de, de sporten die veel minder... Uh, bekend zijn. Bijvoorbeeld uh, handboogschieten, bijvoorbeeld roeien. Wij hebben, uh, hebben net laten zien, ja, dat vind ik echt fantastisch. Wij weten dat niet. Wij kijken straks tijdens de Olympische Spelen naar de roeiers. Ja. Maar die zijn nu al bezig om een Holland achter te formeren. En dat doen ze op een uh, buitengewoon unieke manier in Italië. Nou, dat vind ik geweldig dat om dan? dat te laten zien. Het is een soort, ja, ik vertel het nu even heel ja. flauw, maar een soort idols. Weet je, wie. Oh ja. wie, wie Nee, dus dat is ja. nu even heel plat hoor. Maar, uh, wie ja, wie het is een competitie is. in een competitie. En, en uh, daar zijn al die topsporters nu al mee bezig. Maar dat zijn dat vind dat ik interessant. Zijn, dat, zijn heel, dat zijn echt mooie verhalen. Alleen ja. wat dan denk ik wel vaak blijft hangen, ook bij mensen, bij, bij, bij sport. En als je echt praat over sportjournalistiek. Het zijn de verhalen van uh, uh, Contador... die Tinky tinker, Tinky Tinky tinker. weet ik veel, Klembuterol heeft gebruikt. Mm -hmm. Of dan niet gebruikt. De dopingverhalen, dat soort schandalen blijven dan hangen. Ja, nou ja, goed, dat vind ik ook niet zo erg. Ik bedoel, ik, ik, dat zijn ook schandalen. En ja. uh, uh, is ook nieuws. Ik probeer me altijd wel... dat is ook wel anders. Ik vond het vroeger altijd heel makkelijk om, uh, om te roepen... Oh, ja, doping. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zou, Tuurlijk, ja hoor, hij heeft eerlijk, de boel belazerd. Maar dat... Zeg, zou ik, dat zou ik denk ik doen. Want ik, dan, ik ken zo'n jongen niet en dan denk ik... ja, als hij doping heeft gebruikt, ja, dan heb je de boel belazerd. Ja, bij mij is dat veranderd. Ja? Uh, ik, uh, het kan best zijn dat dat gebeurd is. Uh, dat weet ik niet zeker. Het, is vaak, het zijn ook vaak verhalen. Dat vind ik ook altijd wel een beetje moeilijk, maar goed... Uh, dat kan. Als iemand uh, uh, echt betrapt is, dan, dan is het klaar. Alleen, dan vind ik het ook wel interessant om te kijken waarom hij dat heeft gedaan. Dat klinkt nu uh, heel truttig misschien. Mm -hmm. Maar dat vind ik echt interessant. Uh, stel, een wielrenner komt niet mee. Ziet van, oh jee, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben uh, gestopt met school. Ik, uh, ik ben uh, volledig voor het wielrennen gegaan. Maar dat gaat niet zoals... Ik wil dat het gaat. Ja. En ik zie op me heen, ik moet mee. Ik heb uh, een gezin thuis. Ik moet, uh, ik moet een boterham verdienen. Uh, dit ga ik zo niet redden. Zo krijg ik geen contract meer. Ja. Uh, zo ben ik gewoon niet goed genoeg. Ja, ik, ben, ik probeer me maar daar een beetje in te verplaatsen. Ik vind het heel lastig. Maar waarom, waarom probeer maar je ik, dan in ja, te verplaatsen? Omdat ik, dat, dat vind ik interessant. Ik vind dat we tegenwoordig veel te veel... en dan kan ik het veel ruimer trekken... We, we hebben allemaal een grote mond over iedereen. We gaan alleen nog maar voor onszelf. en We, hebben, we, we zetten iedereen even weg. Oh, die heeft doping gebruikt. Nou, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Mm -hmm. Ik kom daar een beetje tegen in opstand, merk ik, de laatste tijd. Ik praat het helemaal niet goed. Want uh, uh, in uh, wat voorop blijft staan is gewoon dat, dat je de boel besodemietert. Punt. Ja. Daar ben ik niet voor. Doping is niet goed, klaar. Nee, daar ben ik niet voor. Maar nou, er zit dus ook een maar kant aan. En dan heb ik het niet alleen over doping, maar... Ja. Uh, nou ja, over heel veel dingen eigenlijk. Laten, laten we zo even verder praten over die, die, die ja. drijfveren en zo. We zijn echt al... Lang aan het praten. Ja? ja. Iets van een half uur of zo. En oh. ik dacht: van laten we maar eens een keertje wat drinken bestellen ook. Ja, laten we dat doen. En, want, uh, want het kan gewoon Ik heb uh, daar behoorlijk zin in. Ja, ja eigenlijk ja, lukt. En dan zet ik ze ook even de televisie aan. Want ik wil wel eens even weten wat die club van jou heeft uh, gepresteerd. Ja. <laughs> ik kan mezelf. Oh, ja, ik kan hem niet vinden Wat heb je uh, nodig? Kijk, mijn telefoon zoek ik. Vader, ik het ding laten? Mijn telefoon. Oh ja, daar ligt hij. Ik zie hem al. Altijd zoeken hè. Dat heb je met hotelkamers. Ik leg al, ik sling, echt hotelkamers als ik, ik slinger laat alles slingeren. Na één nacht kun je overal de spullen bij elkaar uh... <laughs> ja, precies. Ik raak ook denk ik in elke hotelkamer altijd wel wat kwijt. Wat maar wat je... ga je nou doen dan? Ik plug hem hier zo in en dan heb het Dan kan ik even bellen met de receptie. Ik oh kan natuurlijk. Ik even bestellen. Oh joh, ik liep al. Uh... Nee, ben je gek? Nee, dat kunnen al... gewoon. Hey roomservice hier. Oh pardon. <laughs> wat wil je drinken die? <laughs> ik wil, ja, ik moet morgen werken. Mm -hmm. Eén biertje? Kan wel, toch? Ja. ben op de fiets. Ik ben op de fiets. Ja, je Ja. Okay. doe maar één biertje. Eén biertje. Ga ik... Nog <laughs> iets te eten erbij, misschien? Nee, nee, nee. Vraag tafel. Nee. nee. nee. nee. nee. Tafelt. nee. <laughs> Stop met roken, hè. Dus dat moet je ook uiteindelijk stoppen <laughs> met eten. Want anders... Uh... <laughs> Even kijken, hoor. Vliegen de kilo's eraan. Nou, hij gaat over. Ja? We hopen dat hij... Uh... Meneer van het College Hotel ook opneemt. Hij heeft het druk als druk beneden, hè? Hij was net een feestje. feestje. Ik zag het. Hallo? Goedendag. Ach. Dit is de voicemail van. Ha. De voicemail van de bar? De voicemail van de bar. Weet je wat? Ik stuur hem een sms. Misschien. De voicemail van de bar. Spreek uw bestelling in naar de piep. Ik heb, deze manier, ik heb hem een sms gestuurd. Twee bieren alstublieft, hebben ik gezegd. Zullen we een plaatje gaan draaien? Laten we dat doen. Um, heb jij, uh, ben, je, ben je een beetje muziekliefhebber? Ja, heel erg, ja. Nou, kom maar op, wat wil je horen? <laughs> uh, zullen we de mensen laten schrikken? Of niet? Ja. Je hebt vier Wat keuzes, had je al gemeld? Uh... Oh, joh, ik kon niet kiezen. Nee, nu laten moet je. We, nou laten we beginnen, want we hebben het, uh, we hebben het over, uh, over wielrennen en doping en zo. Zullen we dan naar JW Roy gaan? JW Roy, wie is JW Roy? Oh, JW Roy is een uh, fantastische singer songwriter uit Brabant. Kijk, uh, hij zit uit Brabant, zeker uh, ja, uit, Brabant. Oh, cool. ja. uit uh, Knexel. <laughs> Ik doe het een beetje nep na, hoor. Ik ja. heb in Tilburg gewoond en ik doe altijd net alsof ik... Alsof, alsof, ik, alsof ik het kan, ja. uh, maar mensen uit, uh, uit Brabant die horen meteen... Uh... Maar ons pap woont nog in Tilburg, dus uh, ja. af en toe praten we natuurlijk... Uh, proberen we daar wel een beetje. J.W. Roy. J.W. Roy, de Ronde van Steensel. Steensel is door een weg verdeeld, in Noord en in Zuid. Meestal is het er stil, in Noord en in Zuid. In augustus is de kermis, op maandag de koers. Hij kent er de weg, elke kort van parkoes. Het er getraind dan ooit. Hij is goed in won. Ja, hij denkt dat het kan. Beter was hij nog nooit. Toch een vilske bij de hulkes op zondag, maar hij ligt vroeg in bed. Mm, en hij droomt dat het kan op dinsdag schrijft een jongen het knijpt zo met de van sterk. Deel de appelboer de, de rug nummer Zuid. Ja, Henk het erbij en de spanning stijgt. Het klopt als een de trein en de concurrentie, het begrijp heeft het zwaar. En ik trek nog eens een zin. ja en denk dat het toch tot dinsdag schijt. Was niet mogelijk. Op een bruine boterham en appelstroop na konden ze. Hadden ze kennis schrijven. Een jongen! J.W. Roy, zo heet de artiest. En het liedje heet, hoe heet het ook alweer? De Ronde van Steens. De Ronde van Alvast Over de dan gaat het. Geweldig, hè? Ja, over een jongen die uh, een Ronde van Steenzel wint. Ja, ik heb mij laten vertellen dat... Kijk, hij, hij wil zelf graag de Ronde van Steensel winnen. J.W. Roy. Ja. Komt uit Kneksel en denkt... Oh, dat komt dan in de krant. Maar zo gaat het... Dat is natuurlijk de droom van... Heel veel jongens en ook nog van heel veel mannen. Ja. En dat vind ik zo mooi aan dat wielrennen. Ik hou heel erg van wielrennen, maar ik vind het ook mooi... om die gedachtegang te volgen van, ook van al die mannen die dan... Zoals wij dat dan noemen, uh, Tour de France je gaan spelen. Ja. En eigenlijk de oh, weg maar af dat, en toe... Tour de France doet iedereen zelfs op de weg naar, naar, naar je werk. Speel je al Tour de France soms, hè? Ja, nou ja. ja dat, dat heb ik iemand wel eens horen zeggen. Ja. Dat, je gewoon, uh, dat je inderdaad uh, aan het fietsen bent en denkt... Oh, nou ga ik toch even demareren <laughs> En dan ga je iemand inhalen en denk je... Yes, ik heb gewonnen. En dan denk je, het is eigenlijk onzinnig. Maar in dit nummer vind ik dat... Ja, dat komt heel mooi naar voren. En dat is ook wel een beetje waarom ik... Dat wielrennen ook. Waarom dat maar heel na... Ja, want wielrennen is een van jouw favoriete sporten, geloof ik. Schaatsen, ja, wielrennen. Schaatsen, en... wielrennen. Ja, ja. ja, wat je maar wil ja. eigenlijk. <laughs> maar wielrennen is, heeft ook wel dat, dat, dat uh, die gedachte in zich natuurlijk ook. Hè? Ja. Omdat je helemaal alleen bent en zo. En, doe je het zelf ook, wielrennen? Nee. Niet? Waarom nee. niet? Nee. Weet ik niet. Ik ja, zeg vast... steeds dat ik er geen tijd voor heb. Ja, maar ja, die kunt lekker op de vies naar werk toch? <laughs> uh, volgens mij wordt er op de deur geklopt. Ja? Is uh, de voicemail gehoord? Ik geloof het wel, ja. Even een mesje. Even kijken. Ja. Hallo, hallo. Goedenavond, kom binnen. Dank u wel. Oh, we hebben Kijk echt een roomservice. Ja. ja. Weeha. <laughs> nou, wat chic. Ik vind het helemaal geweldig. Kijk eens. Alsblieft. Dank u zeer. Dank je wel. Twee fluitjes. Nou. Dank je wel. Zo. Heerlijk. Nou, proost. Doe maar nou even proosten. Kom. Klink. Dat Huppatee, nou, mooi. Klokkie. We hadden het net al heel even over... Uh, uh, uh, dat dat uh, doping, begreep je wel, maar. Er zit nog een, een, ja. een, een maar achter. Ja. En uh, daar was je dan een beetje naar op zoek eigenlijk. Mm -hmm. um, maar die maar zit natuurlijk ook in heel veel andere uh, aspecten van het leven. Niet alleen maar de sport. Waarom? Mm -hmm. Uh, heb je eens over nagedacht om weg te gaan van de sport en te denken: van nou, dit is maar, heb ik nu, zo, nu gedaan? Ik ga nu nieuws bijvoorbeeld doen of zo Ja, ik heb wel, nou, ik, ik bedoel, het is, het is echt, echt niet zo. Misschien denken mensen dat, omdat ja. ik al zo lang zit. Maar het is niet zo dat ik een, uh, een plan heb om uh, tot mijn pensioen bij uh, Studio Sport te blijven. Misschien gebeurt het. Maar misschien ook wel helemaal niet. Het is altijd een beetje lastig in mijn leven om aan te geven welke, kanten, welke kant het op gaat. Yeah. Dus daar ben ik een tijdje geleden ook mee gestopt. Dus ik, um, dat is echt zo. Ik leef echt heel erg met de dag. En um, ik had nooit bedacht dat ik presentator zou worden. Dat ben ik geworden. Ik had nooit bedacht vroeger dat ik bij Studiosport zou gaan werken. Weet je, dat zijn allemaal geen. Geen jeugddromen geweest. Maar het zijn maar, ook geen toevalstreffers, toch? Nee, ja, dat is natuurlijk waar. Ik heb er natuurlijk wel heel hard mijn best voor gedaan. Soms denk ik dat me dat allemaal is aankomen waar je... dat slaat natuurlijk nergens op. Want je moet wel eerst iets presteren. Ze, ze ja. nemen niet iedereen die uh, zomaar even voorbij komt aan. Um, maar het was niet mijn plan. Zoals ik twee jaar geleden begon met Radio Tour presenteren. Nou, echt... Nou, ik, ik kwam echt uh, er niet meer van bij. Want ik dacht, ik luister mijn hele leven luister ik daar aan naar. En nu zit ik hier. Hoe heb ik dat? Hè, hoe is dat eigenlijk gegaan? Um, dus die plannen maak ik niet. Uh, en ik werk heel hard. Dat, ja. dat klopt. Uh, en ik zeur niet zoveel. En ik doe heel hard mijn best. En uiteindelijk kom ik dan ergens waar ik dan heel tevreden over ben. Maar het is niet een, een, een lijn die ik heb uitgestippeld. Die heb ik nu ook niet. Want het, zou dus, het zou dus kunnen dat je, dat, je vo, dat je volgende stap, die dan misschien over weet ik, voor vijf jaar wordt genomen... Ja. Dat, dat een stap weg is van de sport? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen omdat, uh, omdat mijn belangstelling veel verder gaat dan alleen maar sport. En Op dat mijn is... blaadje staat Nationale Nieuwsquiz 2002 ja, gewonnen. Ja, geleden. Ja, maar toch wel <laughs> gewonnen. Dus ah, ik... ja, wij quizzen heel veel, vind ik hartstikke leuk. Uh, kijk, als we sportquiz gaan doen, dan denken mensen... oh, heb je hun weer, uh, daar is niks aan. Maar als we meedoen met een algemene kennisquiz... dan zie je mensen denken, nou, nah, die zijn onder de sport. <laughs> die weten niks. Nogmaals, misschien zit dat in mijn hoofd... en denken mensen dat niet, maar dat is, dat, uh, ja. daar, daar vecht ik nog een beetje tegen. Ja. En, um, en dat vind ik ook wel eens moeilijk. Dat mensen denken, die zit bij de sport, die vindt sport leuk. En voor de rest weet ze niet wat er in de wereld gebeurt. Zo ja, Maar dat zit wel in, want je, je vader was ook journalist. Ja. En ook heel erg betrokken bij... Uh, Enorm. Uh, ja. Dus ik ben al vanaf, uh, vanaf, vanaf, ja, vanaf heel jong weet ik wat er op de wereld gebeurt. En spraken wij thuis aan tafel over, uh, het was ook vaak ellendig... Uh, over de oorlogen en over de, over de rampen... Um, dus ik, ja, ik ben daarmee opgegroeid en ik volg dat. En uh, ik vind dat uh, soms moeilijk dat het net lijkt alsof mensen denken dat, dat nou ja, die sport, ja, nou ja, daar zal ze wel lekker zitten. Uh, want dat is het enige waar ze belangstelling voor heeft. Zo is het niet. Ja. Um, uh, je zei al dat je dat je er een beetje zo bent ingerold. zeg maar. Ja. Van de ene komt naar het andere. Op een gegeven moment ben je dan een soort uh, ben je bekende Nederlander geworden? Ja. Mensen op... ik, heb, ik heb dus even gegoogeld vanmiddag. Ik kwam oh, nee. dus en, en dus uit bij. Uh, bij Dat uh, ik niks van de Soprano's snapte? Bij Soprano's <laughs> kwam ik uit. En ik kwam uit bij het, nou, het de, de meest bizarre site die ik in de afgelopen, uh, nou ik denk jaren misschien, al gezien. Wil ik dit weten, Luc? Je, nou jawel. Okay. Uh, Dionedegraaf.blogspot.com uh, Dat zegt mij niks. Wil je hem ik... zien? Wacht, ja? Ik pak even mijn. Oh nee, weet je het zeker? Ah, want ik ben daar... De... Weet je er gevoelig voor? Ja, ik ben heel. Het is, ja. uh, het is, geen, het is geen site met. Uh... Ik ben heel gevoelig voor. Nou, het is geen nog site steeds. met, met, met, met, met ja. hele nare dingen hoor. Laat maar maar het zien. is dus een fansite ah. voor jou gemaakt: Ja? Dionnegraaf.blogspot.com. Kijk, en dan. Oh ja, en dan is dus. Foto's. Nou ja, dus uh, met teksten en foto's. Huh? En het is een nieuwsartikel over het gala wat je presenteert dit jaar, uh, vorig jaar. Oh, die Jurk. Had ik het toch niet moeten laten zien? Jawel. Oh ja. Interessant, toch? Hoe, uh, hoe, hoe gek is dit? Want dit. Ik kan me voor. Het gaat heel lang door. Ook. Nou, zegt de Gentgen eindelijk. In één artikel is dit. En met wel, wel twintig foto's. Uh, heel veel foto's van die rode Jurk van het Sportgala. Ja. ja. De Screenshot jurk. van de televisie ja. gemaakt. Maar. Um... Hoe gek is dit dat, dat, je, uh, uh, dat, je, dat er een sites over je worden gemaakt... en mensen praten ook over je? En je zei al, de jurk. Want als je nog verder googelt, ja, doet, dan, komt die, dan, komt die, dan komt de jurk voorbij op alle leeuwen. Ja. Ik dat geemmer allemaal en zo. Ja. Dat is toch raar? Als ja, mensen dat, is, dat, heel uh, raar. dat ja. is heel raar. En uh, dat, uh, dat, dat wendt ook niet. En dat wendt voornamelijk niet... omdat uh, wij daar natuurlijk bij Studiosport eigenlijk heel weinig mee te maken hebben. Wij zijn uh, gelukkig helemaal niet zo interessant... Uh, we zijn, uh, dan toch, worden dan toch gezien gelukkig als, uh, als echte journalisten. Ja. Uh, we zijn vrij weinig, uh, denk ik, uh, te zien op rode lopers of, of feestjes. Uh, ze weten, denk ik, niet zo heel veel van ons. En misschien interesseert het ze ook wel niet. Zijn dus je, je wel eens in, in bladen Nou, en zo? zelden tot, tot nooit, volgens mij. En ja. er is ook verder niet. Ja, er valt ook niet zoveel te melden. Maar. Uh, ik, ja, ik, we hebben daar gewoon niet zo heel veel mee te maken. En jij zegt bekende Nederlander. Ik vind dat ook altijd. Ja, wat is dat dan? Ja, er is, er is echt wel eens iemand op straat die, uh, die iets tegen me zegt, of uh, op de markt. Of uh, dat vind ik hartstikke leuk hier op de Tenkatenmarkt. markt. Yeah, dan wel vind wel ik het reden? heel leuk. ja Ik zag je gisteren. Weet jij, uh, wat gaat Feyenoord doen? Ja, dat, geen idee. <lacht> nou, hier vragen ze wat gaat Ajax doen ja. trouwens. Um, en, en uh, soms dan komen ook wel leuke reacties, maar het hee, uh, hey, Studio Sport of uh, het uh, schreeuwen van uh, de leader van Studio Sport, ja, ik, ben, ik vind die, dat ook die niet die erg, maar de leider achteraan. Ja. Ja? ja. En uh, ik, ik vind dat niet erg, maar ik, het is ook niet dat ik denk, wauw, ze herkennen mij nee. Dat heb ik helemaal niet. Heb je een moment dat je dat je het voor het eerst merkte dat uh, uh, dat je te zien was op tv? Nee, ook niet eigenlijk. Ik zit even te denken. Uh, het gebeurt ook gewoon niet zo heel veel. Weet je, ik ben heel lang, ik ga nu met de auto... maar ik ben ook heel lang met de trein gegaan. Mm -hmm. nou, ik, nou let ik er ook totaal niet op... en ik lees lekker mijn krantje in, uh, in de trein. Maar ik, ik heb het toch ook niet zo heel vaak gehad... dat mensen, ja, heel af en toe een conducteur die zegt... Oh, dat vind ik geheimig dat jij hier zit. Ik kijk altijd naar sport. Of ja. uh, wat vind jij nou van de transfer van... Uh... Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Uh, maar, maar dat je voor Erty op Boulevard moet gaan verdedigen. Uh, over de jurk. Omdat je een jurk aan hebt? Ja, nou ja, ik heb er. Ge uh, gelukkig kon ik er uiteindelijk wel om lachen. Alleen. Uh, nou, ik, ik, ja, ik, vond, ik vond het ook wel moeilijk. Want ja. ik wist niet wat me overkwam. Ik was ten eerste buitengewoon teleurgesteld in uh, de Nederlandse. Nou, laten we zeggen, uh, de DJ's en de. Uh, en en uh, bijvoorbeeld uh, ja, de, de programma's op televisie, dat ze niet hadden begrepen dat, dat het een soort van grap was ook, die yeah. jurk. Oh ja. Dus dat het niet een jurk was die ik zelf had uitgezocht, maar dat het gewoon... Ja, en uh, dat je daar dan... Uh, ja, dat je misschien niet op je meest... Uh, comfortabele manier wordt gefilmd. Ja, Nu klinkt het alsof het bedoeld was gewoon een jurk. En oh. dat was ook niet... Ik vond niet zo... Nou, wat ik, wat, ik, uh, wat ik dan wel... Kijk, dat dat bij RTL Boulevard en zo... Dat vind ik allemaal ook nog best wel grappig hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Uh, en dat je daar dan over gebeld wordt. Het was meer dat ik, de, dat ik helemaal niks had gevolgd. Ik twitter ook niet. Even goed, ik twitter niet. Ik heb wel, geloof ik, een account. Een en account, ik heb ook yeah. allemaal volgers. Maar ik twitter, dat ben ik niet. Okay. <laughs> dus dan weten mensen dat. Ja. Um, Um, maar dat vind ik wel erg. Ik vind het wel erg, want ik heb nu... Ik heb ik, uh, toen mijn eigen naam uh, ingevuld... Yeah. Toen wist ik echt, omdat ik ook niet op Twitter zit... en toen wist ik ook, ik wil dat ook niet. Weet je al, dat zijn meningen van mensen. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Maar je, houdt, je kunt ook zeggen, van, nou, ik, ik doe dat soort dingen juist wel... en probeer op die manier eens een beetje in controle te houden of zo. Nee, maar wat moet ik dan in controle houden? Mensen hebben een mening, en die, die mening hadden ze al lang. En dat vind ik ook prima. Wij zitten ook thuis wel eens van... Uh, nou, die vinden we niet leuk, die vinden we wel leuk. Ja. Maar hou dat lekker in de huiskamer. Wat, wat, ja, ik... ik ik begrijp het idee, uh, ik kan me Twitter heel goed voorstellen... voor heel veel verschillende uh, uh, doeleinden. Mm -hmm. Maar dit ja, nou ja, begrijp ik gewoon niet zo heel erg goed. Tenminste, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik uh, nare dingen... over een presentator of over wie dan ook op Twitter zou zetten. Ik zou even niet weten... Waarom ik dat zou doen. Nee. Maar blijkbaar hebben mensen daar een goede reden voor. Alleen ik wil het niet lezen. Ik en, wil en niet lezen. Het, je googelt het ook niet. En je gaat nee, niet... niet meer. Want ik heb één keer. Uh, ik, ik weet heus wel. Uh, als je op televisie bent. dan hebben ze een mening over je. Ja. Dus mensen vinden je dan ook lelijk. Mensen vinden je ook knap. Mensen vinden je dik. Mensen vinden je dun. Uh, mensen vinden je mooi opgemaakt. Mensen vinden je lelijk opgemaakt. Mensen vinden je jasje mooi. Mensen ja. vinden je jasje lelijk. De kleur van je lippenstift. Het is allemaal... Uh, daar zijn heel veel meningen over. En uh, dat vind ik allemaal prima. Maar op het moment toen, toen ik las dat iemand uh, op Twitter had... Uh, of had uh, wat had hij nou? Iets van, uh, als ik die uh, tegenkom op straat, dan, uh, dan geef ik gas. Als die oversteekt, dan geef ik gas. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, en nu is het klaar. Ik wil dit niet lezen, wat moet ik daar dan ook mee? Maar je denkt denk niet van, oh, ga je, je gaat die gast aanspreken of oh, stappen ondernemen? Nee, nee, of nee, nee veel, dat gewoon, is dan ook uh, weer iemand die anoniem idioot, is natuurlijk. Ja, ja. Die vind je dan verder ook niet. En dat moet hij verder ook lekker zelf weten. Dat is natuurlijk heel droevig. Maar waarom zou ik dat willen lezen? Waarom zou ik dat soort dingen over mezelf willen lezen? Ik vind dat... Ik vind dat echt heel erg. Dat, Gelukkig uh... doe je tegenwoordig aardig wat radio. Yes! <laughs> radio <laughs> Tour de France bijvoorbeeld, waar ja. je het al over had. Daar ja. heb je dat een stuk minder natuurlijk. Wat mensen uh, uh, herkennen je dan uh, niet aan je Ja, en ik doe nu net, weet je, het gaat over iedereen die, die even met zijn hoofd op tv is. En dat is ook, het is ook heel goed dat er, een, dat er meningen zijn. Alleen als het zo ver gaat als wat ik je net schets, hè, dat ik dat heb gelezen ja. over mezelf. Oh, dan denk ik, nou ja, oké, okay, dat, dat, dat is prima, maar dat wil, dat wil ik gewoon niet zien. Nee. En bij radio hebben ze natuurlijk hetzelfde. Wat dan staat. Uh, heb, jij dat, heb je jezelf wel. Heb je jezelf wel uh, je naam. Ja, uh, louter positief. Nee, nee, alleen nee, nee. maar. Wat een nee, talent. Ja. Nee, maar dat valt, nee, valt reus mee. Nee, de, de, de, ik denk dat bij radio. Ja? Echt, ja, als je alleen maar radio doet. Uh, kijk, jij doet natuurlijk tv erbij, maar ja, als je mensen alleen maar... die Dan zijn natuurlijk wel weer mensen die je stem weer vervelend vinden. Ja, nee, dat wel, dat wel. He, ja, dat? dat heb ik regelmatig. Ja, maar, uh... <laughs> <laughs> maar dat vind ik dan nooit zo. Uh... Maar dat is toch minder min erg hoor. Ik denk dat je, omdat je juist als je op televisie bent en je wordt. Uh, het is zo makkelijk om dan aangevallen. Wat je zegt, ja, je, je jasje is mooi, je jasje is lelijk. Het is heel simpel. Volgens mij, ik kan me voorstellen dat je... Ik, nou, zou weet je, zelf kijk, ik moet er, er natuurlijk ook helemaal raken. niet over zeuren. Want dat, daar hebben mensen ook gelijk in. Je kiest ervoor om op televisie te zijn. Alleen ik heb daar uh, voor gekozen. <kwijnt> dat, het ging echt een beetje toevallig zo. Ja. Dat is echt zo. En dat is uh, 16 jaar geleden. En er is natuurlijk wel wat veranderd. Dus de meningen die mensen toen... Waarschijnlijk de mening die ze toen ook al hadden... Ja. Die zetten ze nu op internet? Die zetten ze nu op internet, dat is het enige verschil. Laat je ze hem roepen voor de televisie, uh, wat ja. ze vroeger deden. Wat ze vroeger deden tegen man of vrouw, ja. <laughs> dat zetten ze nu uh, op het net. Dat ja. is natuurlijk het enige verschil, want de meningen zijn heus niet uh, veranderd, denk ik. Laten we heel even hebben we nog over deze zomer. Ja. Uh, want er komt een hele mooie sportzomer aan, ja. met uh, b -b -b -b -b -b -b EK. Daar beginnen we mee, juni, ja. 8 juni geloof ik, hè, begint ja. dat. En daarna hebben we de Tour de France, dat sluit mooi aan. Dan hebben we even twee weken een adempauze. En dan gaat hey, veel u... korter nog, veel hoor. Kort nog, Echt ja. volgens mij vijf dagen mogelijk ademhalen. En dan gaan we naar de Olympische Spelen. Olympische Spelen ook iets van 17 dagen of zo. En uh, uh, uh, uh, ja, jij bent volgens mij, het wordt een beetje de zomer van Dionne, want je bent echt alleen maar aan het werk. Ja, dat is uh, 64 dagen achter elkaar, geloof echt, ik. Echt waar? Hè? 4, 6, dat, gewoon geen weekend? Nou, geen... Ja, wel. er zal heus wel eens iets tussen zitten. Maar, maar het is eigenlijk? Met, nou, het is met dit soort toernooien wel vaak zo dat ik altijd denk, oh nee, niet, <laughs> niet thuis zitten. Ja. <laughs> dit zijn de krenten in de pap, ja? natuurlijk. Je want moet jij... je wel echt, uh, vind ik... Ja, ik kijk wel alles. Waar verheug je het meest op? Van die drie? De, de, de grote drie? Proef. Nou, dat zou ik je echt niet kunnen nee? zeggen. Omdat ik ontzettend zin heb in het EK voetbal. Ja. Ja, maar heb ik maar altijd toch denk zin ik, in. Als ik, als ik voor jou de keuze mag maken... Ik weet niet waarom ik dat zou mogen, maar dat doe ik dan toch maar eventjes. Maar... Radio Tour de France omdat, omdat volgens mij zit je daar goed op je plek. Dat doe je nu een jaar of twee, geloof ja. ik. Hè? Dit wordt dan het derde jaar. En ja. uh, uh, volgens mij zit je daar goed op je plek. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Maar de Olympische Spelen zijn... Ja, ik kan echt niet kiezen, Link. Dus ik ben hartstikke blij dat ik gewoon betrokken ben... bij alle drie, de grote toernooien. En um, dit zijn van die zomers, ja, die wil je echt niet missen. Nee, hoe bereiden jullie je daarop voor bij de NOS... Uh, ja in heel veel verschillende uh, groepjes yeah. voor alle verschillende evenementen en voor alle verschillende media natuurlijk en ben jij dan nu zo iemand al geworden die dan uh, omdat je al uh, geruime hebt bij de NWC die dan uh, uh, ook wel groot, de, de, de grote beslissingen kan doordrukken en, nee hoor en, en nee, toch nee, wel, uh... nee, nee, nee nee nee nee nee nee zo, zo mooi is het. nou ik weer niet het leven <laughs> nee. nee dat hoeft ook helemaal niet uh, uh, maar daar wordt wel al heel veel gesproken over. Over alle verschillende programma's. Want dat wordt natuurlijk echt gigantisch. Wat we daar gaan doen. Op radio en tv. Mm -hmm. En internet trouwens ook. Uh, dus dat is wel heel interessant. Om dat te volgen. En, wat, en het leuke aan mijn werk is. Dat mijn voorbereiding is uh, voornamelijk... Het volgen van de sporten. Dus je bent nu al bezig eigenlijk? Ja, ik ben nu al bezig, alleen het voelt natuurlijk totaal niet als voorbereiding. Nee, Maar toch moet je wel. Maak je dan een lijstje zo? Nou, lijstjes niet, maar ik ben wel. Uh, ik schrijf wel dingen op, ja. En ik bewaar ook wel uh, uh, dingen die binnenkomen um, van het ANP, van persbureaus en zo. Dat ik denk: oh, wacht even, dit is wel interessant. Of hier loopt een kwalificatie even niet zo soepel voor een uh, toernooi. Of, uh, dan. Bij de Olympische Spelen kijk je natuurlijk niet alleen maar naar Nederlanders. En dat print ik dan uit en dat verzamel ik dan in mapjes en zo. En dan kom ik met mijn verschillende kleurtjes stift. <laughs> ik ben dan nog heel uh, kinderlijk, ben ja. ik. De andere mensen zouden dat gewoon op een iPhone doen bijvoorbeeld. Oh, zo, ja, natuurlijk. Ja, nou lijk ik uh, echt heel ouderwets. dat <laughs> is ook weer niet zo hoor. Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Ehm... Uh, ik wil graag even de tv nog aanzetten. Want ik wil even voetbaluitslagen voetbal uitslagen met je doorneemt. Ja, doornemen. laten we dat even doen. Dat vind ik wel even grappig namelijk. Bijvoorbeeld Willem II. Uh, je ja. weet ongetwijfeld hoe, hoe ze het gedaan hebben. Ja ze hebben, ja, ja, ja, ze hebben gewonnen. Maar jij bent groot fan van Willem II, toch? Ja. Hoe kwam dat? Ja, ik, uh, ik heb gestudeerd in Tilburg. Dus ik, oh, ik ja. zat daar... Hey, Katja, Schuurman. Katja Schuurman is op televisie. Kijk, die heeft pas mooie jurken aan altijd. Ja, lijkt wel een beetje op jouw nou, relatie. Ja, deze, oh, deze vind ik wel heel mooi hoor. Maar Katja Schuurman heeft in dit programma met Nick en Simon echt altijd alleen maar dit soort jurken aan. Ja, maar dat vind ik, ik vind dat echt heel mooi staan. Maar zij kreeg, kreeg ook uh, uh, positief en negatief. Ja, dat is zo. Ik ben benieuwd hoe het zij toch, misschien ziet het haar, er misschien kan. Misschien kan het haar helemaal niks schelen, omdat zij denkt: zo. Kijk eens naar mij. Ik ja. zie er hartstikke mooi uit. Ik denk dat ze mij... dat wel denkt als ze elkaar zo ziet ja, dat hoop ik. En gelijk heeft ze. Welke <laughs> pagina is de jubile, Elieke? 8, 2, 9. 8, 2, 9. 8, 2, 9. 2-9, het was helemaal aan het einde van Teletech. Zeg, oh, het, het klopt. Ook. Ja, het klopt ook nog. Daar ben je, je verbaasd over <laughs> de, de Jupiler League. <laughs> 3, gewonnen 3 gewonnen 3, ja. van SC Veendam. Is het nog wel leuk om naar te kijken? Die Willem 2 in de Jupiler League. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, een zeer, zeer, zeer slechte supporter ben dit jaar. Mm -hmm. Aangezien ik nul wedstrijden live heb gezien. Want de, de, het vorige seizoen ging je nog wel. Eens. Ik ben, uh, nou, ik moet echt regelmatig. Ja. Uh, dat kan ik al lang niet meer zeggen, omdat ik uh, eigenlijk altijd moet werken. Oh ja. uh, op vrijdag overigens ook. Dus maar voor mij niet zo heel veel uit. Vrijdagavond en zaterdagavond is eigenlijk altijd kansloos yeah. uh, voor mij. Dus, dat is, dus ik vind niet meer dat ik, uh, dat ik mag zeggen dat ik een echte supporter ben. Dat ben ik natuurlijk wel. Yeah. Je houdt van, van, van, nou, van de ja, club? Nou ja, ik kijk altijd als eerste wat ze hebben gedaan. Ja, altijd ze staan nu iets van vier of vijfde. zesde oh, het is echt ja en de achterstand op Zwolle is wel enorm maar kan je, kan je dat vertellen. dan ook want daar zit, daar zit ook wel maar die... we gaan nog voor de periode titel hè ja sorry <laughs> nee. Sorry, Luke. ja nee dat is ook belangrijk ja, ja, ja. periode titel ja. maar daar zit ook wel een beetje tragiek in natuurlijk hè in die in hele Willem II uh, ja, verhaal maar daar haal, haal ik daar, daar op een of andere manier haal ik daar ook wel weer wat uit ik, ik vind dat ook wel weer mooi en uh, dan moeten ze wel heel snel nu weer terugkeren, weet je, dan is het een mooi verhaal. Ja. Het is niet een mooi verhaal als dit het is. Nee, precies. Het, het, moet wel, het moet wel even doorgaan nog. Ja. Ja. Okay. Ze moeten weer terug. Wat is de pagina voor de normale, de, de, de, de 8, normale competitie? 8, 1, 8 heb je voor de, uh, de een uitslagen. 818, 818, 818, heb ik. Daar staan ze? Uh, Groningen-Vitesse 3 Herakles Herakelis-Almelo-Ado. Groningen gaat echt heel slecht de laatste tijd. Ja? Ja, sorry. Nee. Het is 0 uur 55. Ja, het gaat hard, hè? nog vier minuutjes. En Herenveen Excelsior, 4-2. Wie gaat uh, van het rijtje... Uh, nou, als ik dat zo durf te zeggen... Oh, je wil niet, wil niet zeggen wie wordt de kampioen. Jawel, dat ja. Ja, <laughs> ik al zeg ja. Als ik daar uitspraak over durf te doen, dan... Uh, ik, weet je, dat moet je eens kijken. Ja, 8-1-9. Kijk nou hoe dicht het bij elkaar staat. Dit is uh, AZ. AZ. 49 Twente heeft nog een wedstrijd te gaan. hè? Oh ja, 23e Die uh, moeten nog tegen de graafschap inhalen. Uh, dus dat zouden ze moeten kunnen winnen natuurlijk, zou je zeggen. Maar goed, PSV. Wat, is, wat is nog zeker in deze competitie? PSV? Ja, dat leek uh, natuurlijk uh, een uh, vervelend verhaal in de, in de Europa League. Maar door die twee doelpunten... Kan het jou, kan weer een, een uh, Ja, verloren? kan het nog wel. Ik vind, ik vind ook Herenveen doet het natuurlijk heel goed. Die hebben nu alweer gewonnen. Kijk, het zijn staan gewoon drie ploegen. Ajax, puinhoop nog steeds, maar wel toch nog 46 punten. Ja, die gaan heel erg goed. Dus die, uh, die hebben de boel weer een beetje bij elkaar. En Feyenoord doet het uh, gewoon ook goed. Dus ja, ik, en moet je kijken. Welke, welke van, die, van die zes hè, ja? heeft het uh, het mooiste... Verhaal wat erachter zit gehad de afgelopen jaren. Want mm. je hebt uh, uh, Twente gehad met een Engelse trainer die het slecht heeft gedaan in Engeland. En toen heel goed in, uh, in, bij Twente. PSV niet kampioen of niet, niet kampioen geworden, maar nou, zit mm. weet ik eigenlijk niet precies. Uh, Ajax, nou, pff, daar weten we ook alles van. Feyenoord ook. Met Feyenoord uh, ook? Wat is het mooiste verhaal? Veen, van? Een trainer die, uh, die uh, aan het begin van dit seizoen heeft uh, gezegd... dat hij de club gaat verlaten. Oh ja, ja. En dan toch heel goed doet. En dan toch heel goed doet. Dus, uh, Wat zit het verhaal? Brrr. Nou, Ik vind het verhaal bij Feyenoord wel een verhaal. Als in dat was, uh, ja, was toch uh, heel lastig. Die, komen nu weer, uh, ja, die staan er nu gewoon toch weer bij. En is dat dan omdat het dan mooi af kan worden gerond omdat het dan, uh, want Ajax is natuurlijk gewoon puinhoop. Terwijl daar, daar zit natuurlijk wel, dat is dat is wel ieder, wat iedereen wil horen. ruzie en weet ik veel. Maar alleen fijn, hoor dus klein verhaal. Misschien ja, wel mooi. Maar afgerond. weet je wat? Want het grappige is, jij hebt het nu heel erg over die uh, top 6. maar ja. waar ik dus uh, dan, waar mijn aandacht dan weer extra naar uitgaat, is naar onderin. Oké. Okay. Weet je, daar kijk ik dan naar. en Dan denk ik, oké, okay, Excelsior, 25 wedstrijden gespeeld, 15 punten. 19 doelpunten voor, 57 doelpunten tegen. Ja, ja die, die hebben volgens mij op een gegeven moment... Maar Excelsior is dan wel weer zo'n ploeg. Ik denk, ja, dat hoort bij mij wel heel erg bij de Eredivisie. Gevoelsmatig. Ja, nou dan hoort Willem II er meer bij dan Excelsior vind ik hoor. Voor jou? Ja, ja voor mij natuurlijk ook. Ja. <laughs> We hebben nog anderhalf minuut, nou ja. dan, heb ik, dan is er altijd nog zo'n makkelijke vraag aan het einde. Uh, toekomstplannen. De dromen. De dromen. Ja, nee ja, dat is dus heel lastig, want ik moet je eerlijk zeggen dat ik het op dit moment, het is echt hoor met de dag, het is hm. geen leugen. Nee. Ik, uh, ik kijk natuurlijk wel vooruit naar de zomer en daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar volgens jaar, ik heb echt geen idee. Nee? Je zou niet weten wat je... Op het mag... juiste moment ja zeggen tegen de goede dingen. En gaat dat dan vanzelf of moet je daarover nadenken? Dat gaat ook een beetje vanzelf. Ik ga, ik ga het meenemen. Mooie wijze levensles van <laughs> Dionne de Graaf. Dankjewel, je Leuk dat je er was. Nou, ik vond het geweldig. Ja, uh, ik ga kijken of ik in de carousel, die nachtcarousel, nog wat voetbal kan vinden. Dan kunnen we daar nog mooi even naar kijken. En blijf ja. lekker slapen hier van meteen. Dan ga ik naar huis. Oh, ja. en dan uh, dus de, kamer, vast... de kamer is voor jou. Nou, het is fantastisch. Hartstikke mooi. Dankjewel. Leuk dat je er was. Dankjewel. Zo, ik ga denk ik alvast even <laughs> naar buiten. Ik, neem, ik ga nemen een biertje mee. Oh, dag. Doei. Tot nou, ziens, hè. Het is wel heel eenzaam ineens. Hey, Volgende week is Patrick er misschien wel weer. Hopelijk dan. Tenminste voor hem, als hij met zijn Achillespees een beetje goed gaat. En anders misschien ik wel weer. Tot volgende week en zometeen zijn rij daar met lust.